het De Amerikaanse generaal Dempsey is voor een verrassingsbezoek in de Iraakse hoofdstad Baghdad. Hij praatte met de Amerikaanse commandanten over de uitbreiding van de hulp die de Iraakse en Koerdische troepen krijgen in de strijd tegen de terreurgroep IS. President Obama besloot deze week nog eens 1500 militairen naar Irak te sturen. Dat brengt het totaal op 3000. Het zijn geen gevechtstroepen, ze treden volgens de VS op als adviseur en trainer. Gouda verwacht zo'n 50.000 bezoekers bij de landelijke intocht van Sinterklaas. Rond 12 uur zet de Sint voet aan wal. Naast acht stroopwafel- en kaaspieten lopen er ook politieagenten mee. Ze zien eruit als Zwarte Piet en dragen hun dienstwapen. De politie neemt de maatregel vanwege de felle Zwarte Pieten-discussie. Vlak buiten het centrum mogen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet demonstreren. De burgemeester van Gouda benadrukt dat het een gezellige en veilige intocht moet worden. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken praten maandag over eventuele nieuwe sancties tegen Rusland. Aanleiding is het oplaaien van de crisis over Oekraïne. Volgens de Oekraïnse regering en de NAVO stuurt Rusland opnieuw troepen naar het oosten van Oekraïne om de separatisten te helpen. De Russen wijzen de beschuldiging van de hand en spreken van westerse propaganda. De Oekraïne-crisis komt ook aan de orde in de Australische stad Brisbane. In de marge van de G20-top praat president Obama met verschillende Europese leiders. De dodelijke medicijnen die afgelopen week in India zijn uitgedeeld bij de sterilisatie van vrouwen bevatten een chemische stof die ook in rattengif zit. Dat zegt de hoogste districtsambtenaar tegen het persbureau Reuters. De pillen werden gegeven aan de vrouw die zich op een speciale plek massaal lieten steriliseren. Vijftien vrouwen stierven. De twee eigenaren van de medicijnfabriek zijn gisteren opgepakt. Ook de arts die de sterilisaties uitvoerde is gearresteerd. Het weer, veel bewolking en van tijd tot tijd regen. Het wordt ongeveer 11 graden. Later vanmiddag wordt het vanuit het zuiden geleidelijk droger. In het zuiden en zuidwesten ontstaan er ook wat opklaringen. Dit was het, NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Guddy van de ANWB. We staan een file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude. 10 kilometer na een ongeluk. Tussen Zoeterwoude en Hoogmade is de weg nog altijd helemaal dicht. Verkeer vanuit Den Haag naar Amsterdam kan beter omrijden via Wassenaar over de A44. Tot zover de verkeersinformatie.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 Goedemorgen Zandvoort. Uh, We hebben het even over de bril en papiertjes die nog op de printer liggen. Maar dat maakt allemaal niet zoveel uit. Goedemorgen Zandvoort vanuit Hotel Hoogland. Um, en wie doen er allemaal mee vandaag? Sander Daudet is erbij met collega. Ik wil je vooraan jo vergeten. Jonas uh, Parson. Jonas vraag. Parson. Ja, die staat er bij mij niet op. En ik met zijn dat naam is een vroeg. leerling. Hij gaat... Nou. Uh... Hij weet toch wel hoe het moet? Jawel, maar hij gaat dit ook overnemen. Een soort op duur. Op de, ja, een witte. Een witte piet. Daar gaan we het niet over hebben. Uh, Sander is er al aanwezig. <laughs> redactie Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en Gernie Rutte die naast mij zit. Ja, goedemorgen redactie, Ben. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. De koffie Don de gribber. En we gaan zien hoe dat allemaal afloopt. Uh, wij doen het samen. En uh, wat gaan we het allemaal over hebben? Dit uh, we beginnen met... Uh... En hij zit al aan tafel. Dat is uh, dominee Teunart van der, te, Teunart, Teunart, der Linden. Uh, en die heeft een boek geschreven over Jood Zandvoort. Dat is wel heel erg bijzonder. Omdat volgend jaar uh, is het 75 jaar geleden dat uh, synagoge is... Uh, Vernietigd, Verwoest. Zeg maar, eigenlijk. Hè? Ja. Verwoest. En, uh, dat is de aanleiding. Daarna um, ja, hebben we het over Sinterklaas. Uh, Erwin Hilbers komt. Uh, volgende week is er weer de grote feestmarkt. Sinterklaas komt daar. En er is ook een mini soundmix show voor alle kindjes. En um, Roy van Buringen komt ook even langs om te vertellen over het Sinterklaashuis. Wat vanmiddag wordt geopend. En als het goed is, komt dan Johan Berenpoot. Over classic concerts. Over uh, ja, er komt hier een prachtig uh, morgen weer. Symfonieorkest Haarlem komt morgen weer in de Bootstandskerk. Dat is het eerste uur. Ja, dan gaan we uh, luisteren wat het nieuws is en een aantal boodschappen uit Zandvoort. Dan gaan wij praten uh, over politiek. Michel Demmers komt ons het een en ander vertellen. En misschien heeft u wat te vertellen over het praatje met de commissaris van de Koning. Zou ik wel aan vinden. Het rommelt natuurlijk nog steeds in die politiek. Dus misschien kan hij wat helderheid brengen. Dan gaan we praten met Jaap Kroon. Die buiten vis ook duiven houdt. En die een aantal diploma's en prijzen gewonnen heeft. En ik heb een aantal dingen die ik niet begrijp. Dus die ga ik aan Jaap vragen. Peter Tromp. De Colden Aldi verkiezing heeft hij gedaan bij de ondernemersavond en hij is het nog geworden ook. Uh, we gaan eens vragen hoe dat in elkaar zit. En hij heeft natuurlijk ook een aantal dingen: uh, OVZ, OBZ. Hij zit nee. overal in nee, alles. En in de kaas. Ja. Ja. Dan gaan we met hem praten. Maar aangeschoven is uh, dominee van der Linden. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, haastig kwam hij aan. Hij zit midden in de verhuizing. <laughs> ja. Sprint van Halem hier naartoe. Uh, nou ja, welkom als gezegd. Uh, uh, Gerry heeft het al aangehaald, 75 jaar geleden is de, de, de synagoge verwoest op de Metgestraat. En mijn eerste vraag, ik ga hem toch stellen. Uh, een protestantse dominee schrijft over Joods geschiedenis. Hoe komt u daar zo toe? Ja, dat lijkt een tegenstelling, maar uh, ja, dat, dat is het natuurlijk niet. <laughs> uh, als ik uh, in de kerk het Oude Testament opsla en ik lees daaruit voor, dan ben ik in een Joods boek aan het lezen. Ja. En als het gaat over Mozes. Toen ik hier dominee werd en erachter kwam dat er dus een flinke Joodse geschiedenis kwam... ging mij eigenlijk interesseren van wie was nou eigenlijk Mozes in Zandvoort? Dus vanuit, toch vanuit mijn eigen bezig zijn als predikant. Het uh, is niet alleen maar een hobby, uh, het uitzoeken van een stukje lokale geschiedenis... maar eigenlijk ook de drive van mm -hmm. nou, hoe, heeft, hoe heeft dat hier zijn beslag gekregen? En er zijn natuurlijk een paar aanknopingspunten zoals het monument uh, op de Metzkerstraat... de jaarlijkse uh, herdenking en ja het boek... Het boek is eigenlijk het boek bij het monument, zou je kunnen zeggen. Want het vertelt echt wel. Uh, het vertelt trouwens, ik moet mezelf corrigeren, want het gaat voor drie kwart niet over de oorlog. Okay. Nee, dus het gaat vanaf 1880 tot, uh, 43. tot 1943. Ja. En een kwart gaat natuurlijk wel over de oorlog en alles wat daarmee te maken had. Maar ook de hele voorgeschiedenis van de spoorlijn en de gebroeders Eltsbach en Een aantal straatnamen krijgt een duidelijke toelichting ja. in het boek. Er zijn geloof ik zes Joodse straatnamen, heb ik geteld, in Zandvoort. Dus uh, je kan ja, ook al kom... aan de stratenlijst zien dat dit, dat was, een, uh, dat dat dit verleden er ja, geweest ja. is. Komt, ja. kan, worden die namen uh, uh, verklaard? Gaat u over die mensen wat schrijven? Schrijft u wat over die mensen? Over de Elsbacher al... bijvoorbeeld? Ja, over Elsbacher zeker. Ja. Ja, ja. Ja, en ketenlapper, dat staat ook wel op, het, uh, op de straatnaam zelf. En dat was natuurlijk het jongste ja. Joodse kind dat uh, mm -hmm. omgekomen is. En ze hebben ook Sarah Roos, de oudste, uh, oudste Joodse Eeuw. dame eigenlijk, ja. uh, die gedeporteerd werd, uh, vernoemd. Louis Davids natuurlijk, ja. de, uh, Heel Uiteraard, ja. de zanger. Ja. U begint in 1890. Ja. En, uh, ja. 1880, 1880, ja. 80, sorry. ja. ja. Uh, ik heb opgeschreven dat er in uh, 1919 de eerste uh, vereniging opgericht werd, El Elia. Wat is daarvoor gebeurd? Waar is het toen los? Ja, je moet eigenlijk uh, heel erg vanuit Amsterdam denken. Ik uh, noem gekscherend ergens ook Zandvoort Mokem aan zee. Althans, uh, Zandvoort Noord. Het nieuwe Zandvoort. <laughs> heel gevaarlijk. Maar ik denk wel dat er uh, 99 eurocent van de 100 uh, vanuit Amsterdam uh, ja. hier naartoe kwam. Ja. Uh, nee, maar er waren dus Joodse investeerders... die hebben natuurlijk toch uh, een wordt op de kaart gezet... Uh. Ja. Uh, en uh, Stichting Elia, dat is echt het religieuze deel van ja. uh, de Joodse bevolking. Daar ben ik ook gaandeweg het onderzoek achtergekomen. Er was dus een heel religieus verhaal. En er was een seculier verhaal. De een zette Ghanouka-kandelaar voor, voor het raam. De ander zette een bord op het dak met uh, al 400.000 werklozen. Ja. Uh, dus uh, ja. dat was eigenlijk heel gemengd. En uh, Stichting Elia, dat was dus heel erg interessant... dat daar het hele archief van bewaard gebleven is. Dus ik kon in Haarlem, zeg maar, uh, nou, ongeveer 2,5 meter... Uh, ...echt oude papieren door mijn handen laten gaan... ...en daar heb ik ook een aantal hoofdstukken op gebouwd... ...en je merkt ook dat is in het boek een heel spannend stuk... ...want dat is een doorlopend verhaal. Ik heb natuurlijk ook heel veel snippers... ...kleine verhaaltjes, een bladzijtje, een halve bladzij... Uh, ...soms vind je bijna niks van iemand... Uh, ...maar juist als je natuurlijk een archief hebt... ...daar kan je, je ook een verhaal opbouwen... Ja. ...dus het verhaal van de synagoge wordt heel uitgebreid uh, neergezet... En, ...en dat waren dus Amsterdamse badgasten... ...die die synagoge hebben opgericht... En ook betaald. Dat gaf later een hoop gedoe. Want uh, nou, zij hadden dat ondernomen. Hadden die synagogen neergezet. Het was hun synagoge. En toen kwamen er steeds meer joden in Zandvoort wonen. Zeg maar de kleine Zandvoortse joden. Die wilden eigenlijk... Die zien de hoge zelf hun eigendom krijgen. Dus hebben ze heel lang met die heren vijf jaar uh, strijd gevoerd om nou, dat toch in Zandvoortse handen te krijgen. Want ja, ze wilden uitbreiden en ze wilden met de gemeente praten als je dan alleen maar als huurder kan praten. Is dat gelukt? Dat is uiteindelijk gelukt omdat die hoge heren nou, ik wil zeggen, royaal hun, hart, hun hand over het hart hebben gesto gestoken. En gedacht, nou ja, toe maar. Hebben die, die zijn teruggaan Amsterdam? met hun gemeenschap? Ja, die gingen sowieso terug naar Amsterdam. Die waren alleen maar in de zomer ja, ja, ja. hier. En ze waren met z'n zeven en er waren er al drie overleden ja. toen de overdracht plaatsvond. Ik heb trouwens van die zeven heren heb ik vier foto's teruggevonden. Dus daar ben ik wel trots op. Dat ja, van zover in de tijd je toch kan zien wie dat waren. Er is nog heel veel bewaard gebleven. Er is eigenlijk nog, nog heel lang. veel bewaard gebleven. Ja. Ja. Oh, dat is ja. het mooie. Dat, Mooi, dat het complete archief ja. overgaan is. Want als het in Vlade, dan Precies. ligt overal wat. En nu is het gewoon bam. Ja, staan. want daarnaast heb je dus ik heb vier archiefdelen uh, gehad. Dus van de gemeente Zandvoort ook een aantal dingen. Die liggen ook voor het grootste deel in, uh, in Haarlem. Dus ja. van de gemeente Zandvoort. Bijvoorbeeld over een aantal ontslagen onderwijzers. Omdat Joodse ambtenaar waren. Nou, dat staat oh ja? allemaal in de gemeentearchieven. Maar als over ontslagen praten, we dan al in de oorlogstijd. Dat is in de, ja, de oorlogstijd. Okay. Dus december ja. 1940. Ja. En daarnaast heb je nog het NIOD, het, het, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Daar lagen wat zeg maar rapporten over Joodse winkeltjes die ontmanteld werden toen de Joden al weggehaald waren. Ja, stonden die pandjes er nog en hoe werd dat nou verhapstukt? En ja. dat wordt ook uitgebreid in het ja. boek dan verteld. Ja. Dat zijn hele schrijnende verhalen, ja. uiteraard. Ja. En hoeveel Joden waren er in Straatsburg? In, in, in nou, tegen het eind, of tegen aan het begin van de oorlog ongeveer 600, een kleine okay. 600. Ja. En de best wel een grote wel gemeenschap. gemeenschap. Ja. En, het is altijd een beetje lastig met de telling. Kijk, want meest, uh, meestal wordt gezegd: van, nou, als je in Zandvoort woont op het moment dat er de verplichte registratie in Nederland was, dat zijn de Zandvoortse joden. Maar wat doe je nou met iemand die er 25 jaar gewoond heeft, ja. die een maandje eerder naar Amsterdam verhuist? Dat is dan geen Zandvoortse jood, zeg nee. maar technisch. Ja. Nee. Maar daar heb ik dus royaal ook die passanten, zou ik maar zeggen, of de tijdelijke uh, Joodse Zandvoorters, ook in dat boek een plaats te geven. In aanvulling, mag ik zeggen, op mijn voorganger, uh, Alfred Speyer, die dus in. 1995 Al een boekje over Zandvoort heeft geschreven met alle namen achterin. Dat heb ik natuurlijk zoveel mogelijk geëerbiedigd. Ja. Maar ik heb ook gemerkt dat hij van voor het internettijdperk was. Ah. En, nou, dat scheelt een hoop. Ja. Ik ja. vond 100 winkels tegen 30 bij hem in het boekje, ja. zou ik maar zeggen. Dat, Dan moet je je voorstellen, 30. 100. Hè? Dus 100 winkels en hotels moet ik erbij zeggen. En pensions. Pensioen, dus 100 ja. Joodse ondernemers in 1935 ongeveer. 35 Veel. dat de bloeitijd. Ja. Ja. Ja, dat was uh, aanzienlijk. Ja. Die. Um... In 1943 was ze een beetje afgelopen. Hè? Want dan is die synagoge die wordt opgeblazen. En uh, dan is eigenlijk het Joodse taakperk uh, in Zandvoort geweest. Want ze uh, zijn allemaal weggevoerd. Hè? Ja, ja. Toch hè? Uh, uh, ja. Nu speelt in mijn achterhoofd de gedachte van... Zandvoort had een best wel een hoge, en je mag er niet te veel over zeggen... ...heb ik begrepen, uh, NSB-gehalte. Uh, speelde dat mee? Dat met het afvoeren? Hmm, ik denk het wel. Zandvoort was de vijfde plek in Nederland waar de Joodse bevolking werd weggehaald. Wel heel vroeg. Februari op vrijdag de 13. Dan kan je het aan ja. Vrijdag 13 uh, maart 1942. Um, de synagoge, trouwens, u zei 1943 werd die opgeruimd. Nee, de synagoge werd in 1940 opgegaan. Dus het was net oorlog. En toen kwam die eerste ja, slag. Maar de Duitsers dachten: nee, zo moeten we niet doorgaan. We moeten administratief alle Joden eruit trekken. En niet alleen even een boemetje of een. Ja. Trouwens, we weten ook niet wie dat precies gedaan heeft. Nee. Het, het schijnt ook dat er een Nederlandse betrokkenheid was. Nou, en dan het NSB-verhaal. Dat is eigenlijk een heel verrassend verhaal, vind ik. Want ik was natuurlijk ook bevooroordeeld. Ik dacht van, nou, uh, dat is een beetje de reputatie van Zandvoort. Uh, er is net deze week uh, op een grote Joodse website, Crescas, uh, een interview met mij neergezet. En de introductie van het interview begint met, uh, we kennen Zandvoort als... En oh. mm -hmm. ik denk, nou, dat is zal vast een oudere Jood zijn geweest. Joodse redacteur die dat waarschijnlijk neergezet heeft. En er zijn dus heel... Ver verbaasd eigenlijk in de Joodse wereld... van nou, wat zit er dan achter... Ja. En wat er bij mij uitkomt is dus echt een, een gemengd of een genuanceerd verhaal. Omdat er dus enerzijds nou, die hoge aantallen uh, NSB waren. Maar datzelfde Zandvoort uh, stelt hotels open. Bijvoorbeeld in 1938. Nou, dan is er al een kwart wat ja. op de ja. NSB gestemd heeft. De uh, hotels van uh, uh, Jouwstra. Ja. Dus de Noordzee en uh, Seinpost. En er komen honderden Joden uit na de Kristalnacht in Duitsland komen naar Zandvoort. Ja. Ja. Ja. En dat is heel tegenstrijdig. Ja, tegen ja, ja, ja, tegen dat strijden. is heel kank, ja. En dan zie je aan de ene kant dus ook dat als er dan briefjes in het dorp verspreid worden met antisemitische leuzen. dan komt er een boycott tegen de NSB-winkeliers. Nou, die zijn er behoorlijk pissig over, want dat kost heel veel centjes. Dat is een beweging die niet alleen vanuit de Joden komt. maar ook vanuit een deel van de Zandvoortse bevolking. Er zijn Zandvoortse ondernemers die gratis ijs komen brengen. als er weer zo'n weldadigheidsfeest is. die gratis loten verkopen voor de Joodse. Nou, dus het onderscheid joods-niet-joods -Joods, is eigenlijk pas door de. NSB en door de Duitsers gemaakt. En ja, ben daarvoor, ja. Ja. dat was natuurlijk ook een beetje... wat ik graag wilde vinden, is dat er in heel Zandvoort... in alle verenigingen, tot in de gemeentepolitiek aan toe... vind je overal joden... Ik dacht altijd alleen niet bij de reddingsbrigade. En gisteren was ik op huisbezoek bij een oudere Zandvoortse En die nou, vertelde ja. mij keurig dat meneer Moppes uh, nee Moppers, van Moppes bij de reddingsbrigade zat. En dacht ik, nou het enige bolwerk <laughs> waarvan ik gedacht had, mocht, mocht, daar zaten waren in Joodse inwoners. In. Daar zaten ze dus ook. Nou ja, dat, eigenlijk moet dat ook wel als je mm. naar die geschiedenis kijkt. van voort, Ik kan of, u zelfs vertellen dat er in 1922, 1923 een Joodse loco-burgemeester was in Zandvoort. Um, als ik het zo hoor, het is een boek vol verrassingen. Nou, uh, het wordt ook uh, dan ook, Er wordt naar uitgekeken, want ja. er uh, werd door die fans mensen al over gepraat. Het leeft nu al. Het leeft, het het leeft, het leeft heel erg, ja. Uh, dat zult u ongetwijfeld weten. Um, ik wil nog even kort samenvatten, want we gaan zo weer door. Zondag is de presentatie. 23. Ja. Waar is de presentatie? In het Zandvoortsmuseum. En dan moet je dus begrijpen dat ik als dominee niet in de kerk wil zitten die zondag. Want het nee, is een openbaar verhaal. Het is een ja. openbaar verhaal. Ja. Het is het verhaal voor en van Zandvoort. Voor iedereen. En ik wil graag dat het in een openbare ruimte uh, gelanceerd ja. wordt. En dat ik ja. dan dominee ben. Nou, dat is een historische toevalligheid. Ja, nou, dat uh, is wel heel bijzonder. Ik vind de protestantse kerk toch redelijk openbaar gebouwd worden. Nee, en dat hebben, dat doet zeker na een, maar, een maar, modushow. We hebben pas uh, de modeshow. in het gekleed als bijbelse opdracht. Ja, ja, nee, maar... Да uh, stel je huis Mag ik daar open? nog één grapje ja. over vertellen? Het dat ja, uiteraard. Is... Nou, er was dus, uh, was dus strijd binnen de kerk. Of, ik weet niet precies waar het hing. Maar er hangen natuurlijk dominees in de consistorie. En dat ja. was de kleedruimte van uh, de dames van de modeshow. Dus er was op een gegeven moment sprake van. Nou, dan moeten die heren moeten wel afgeplakt worden. Oh, nee. Als de dames zich daar gaan verkleden. Waarop ik dus toen ik dat hoorde onmiddellijk zei. Hebben ze eindelijk wat te zien. Ja. En mogen ze niet kijken. Mogen ze niet kijken. Nou werd er verbouwd. Dus ze hingen er niet. Oh, jammer nou toch. Nou, dan dus hadden de heren dus rustig kunnen kijken naar hun uh, naspruiter. Ja, nee, Mag ik u hartelijk danken voor uh, de uitleg. Uh, de, ja, graag gedaan. De presentatie, is die openbaar? Is openbaar. Uh, dus iedereen die... Om uh, vier uur. Zien, vier uur. Precies, en om vijf uur ver verplaatst uh, het gezelschap zich naar het jeugdhuis. De en de daar, kunt u dan ook, daar is de verkoop eigenlijk. En, de, en het jeugdhuis uh, bedoelt u achter de kerk? Achter de kerk, achter de kerk ja. Kerk. En dan krijgt u ook jiddische muziek nog van conservatoriumstudenten die het nog mooi omlijsten. Kortom, alle geïnteresseerden kom volgende week om vier uur naar het museum ja. waar de presentatie plaatsvindt. U reikt het eerste exemplaar uit aan de burgemeester, dat begrepen, Correct. Prima. En Mag ik daarna... hartelijk dank voor, uh, voor de komst ja. en ja, daarna wou... naar het jeugdhonk. Ja, en daarna ligt het bij Bruna te koop, hè? Bij Bruna en, en. in het museum. En het museum, okay. ja. dank u wel. Hartelijk bedankt. Best wel een lijf... Alive when the death bell rings now you come and you bring out the tears in me Sure, you will know this is the way it must be. Emotions will rise, emotions will flow. You bring out the tears in me. Pain never makes me cry, but It's so strange to watch your life walk by, wishing it was, wishing it was more like a fantasy. Every day surprises you. Uh, en een uh, onderwerp wat heel lang uh, uh, en heel oud was, hè, de Joodse geschiedenis. Ja, gaan we naar een lang. onderwerp wat ja. nog veel ouder is. Nog ouder. Want hoe oud is uh, Sinterklaas? Roy. Roy, Roy van Buurdingen. Roy het. <laughs> en Edwin Hilbers. Wat, wat, ja, wat Beiden uh, beide gaan zich bemoeien met het uh, Sinterklaasfeest dit jaar. Ja. En uh, daarom vraag ik aan Roy, hoe oud is hij ongeveer? Ik durf het niet te zeggen. Ik heb het eigenlijk ook niet durven vragen. Dus, uh... Hij was bisschop van Mira. Ik ja, dacht, dit ja. In maar hoe oud is 1400 nou, of nou, zo. Nou, ik denk dat het uh, een van de meest gestelde vragen is uh, geen, die nee, ik in de afgelopen jaren heb gehoord. Ja. als Sinterklaas ergens loopt. Ja? En uh, het antwoord wat Sinterklaas zelf altijd heb gegeven. is dat hij zo oud is dat hij het zelf ook niet meer weet. Ja, Want oh, Ik okay, heb, ja, maar, ik maar, heb ja. Sinterklaas zelf nog nooit een duidelijk antwoord nee, uh, horen geven. Nee, nee, Nou, dan, dan, dan dus, is het heel uh, oud. Hij is gewoon oud. Ik denk dat je het gewoon, uh, op op moet houden, ja gewoon op moeten houden. Oké, okay, dan... Uh, Sinterklaas komt uh, vandaag in Nederland. En uh, morgen komt hij in Zandvoort aan. Uh, gebruikelijk uh, met de redboot. En dan gaat hij uh, het dorp in. Praat met de burgemeester. En daarna gaat hij naar de Korverhal. Uh, Waar van alles doen weet jij daar wat van? Nee, nee, uh, dat is uh, lastig. Er zijn meerdere organisaties rond het Sinterklaas. Ja. Comité uh, in uh, Zandvoort. Ik vind het persoonlijk ook jammer. Want uh, het, ik denk dat je, iedereen spreekt over samenwerken. Dat het wel heel erg belangrijk is om samen te werken. Maar helaas, uh, ga, op een of andere manier uh, lukt dat niet. Nee, ik weet het niet. Oké, okay, nou dan uh, gaan we daarin in, in verder. Want uh, deze week of volgende week wordt het Sinterklaashuis geopend. Nee, nee vandaag. Vandaag wordt het Sinterklaashuis ja. geopend. En <laughs> uh, wat staat daar te gebeuren in het Sinterklaashuis? Ja, vanda vandaag is het natuurlijk best wel nog stilletjes eigenlijk. Want Sinterklaas is nog niet in zon. Nee, hij komt morgen natuurlijk. Uh, de pieten gaan het uh, openen. Want de pieten zijn uh, wel alvast uh, zomaar. Na de Intel in Gouda komen ze als een speer om vier uur naar Zandvoort, ja. naar het Sinterklaashuis, om de boel uh, te openen. Want uh, we gaan om vier uur uh, op het Gassensplein, de oude CFM-studio, uh, gaan we open als Sinterklaashuis. En wat de bedoeling eigenlijk is van het Sinterklaashuis, is dat uh, de kinderen uh, op een hele leuke manier bij ons in het Sinterklaashuis langs kunnen komen op bepaalde openingstijden en een activiteit kunnen beleven. En uh, kinderen van Zandvoort, daar zit een kleine, aan de activiteit zit een kleine vergoeding. Maar wat vooral het doel is, is dat wij um, de voedselbank in Zandvoort hebben aangeschreven van... laten we nou eens kijken of we de kinderen van de voedselbank uh, naar het Sinterklaashuis kunnen krijgen. Of een pleeggezin, of een kindertehuis, of een school, dat die kinderen... Ook Sinterklaas het, kunnen vieren. Juist, ja, vieren, ja. ja, inderdaad. En dat kan door middel van een activiteit, kan door middel van een, een meet and greet met Sinterklaas. En het kan door middel van een schoentje zetten, voorlezen doen we in de avond met een zwarte piet en zo. Dat wordt heel erg leuk. Het is wel heel erg moderne idee. meet en greet ja. met Sinterklaas. Ja. Dat idee. komt er wel een leuk selfie. uit hoor. We kunnen ja. ze ook ja, een, een, selfie ja, een, een, selfie een selfie maken. Ja, ja een, een, selfie, een selfie inderdaad. Uh, aan wat voor activiteiten moet ik denken? Nou, het, het, we, we gaan in ieder geval op woensdag, wat nu bekend is, want er kunnen heus nog wel extra dingen gaan komen. Woensdag, uh, vrijdag, zaterdag, zondag gaan we open op bepaalde tijden. Die gaan allemaal op onze website staan. Welke website? Uh, op www.sinterklaashuis-zandvoort.nl Belangrijk. Heel belangrijk. En, um, en dan uh, ja, die, die, die, uh, die activiteiten, kan in ieder geval schoentjes zetten, maar ook pietenmuts knutselen. Oh. Interessant. Ja. Goed op, uh, allerlei activiteiten binnen, uh, binnen het Sinterklaas. Misschien komen we er zo nog even terug, want uh, 23 november, volgende week zondag, is er de uh, jaarlijkse feestmarkt. En daar verschijnt Sinterklaas ook elk jaar. En ja. uh, daar weet Erwin wat meer over, geloof ik. Ja. Allereerst ja, uh, oh, is, is dat de feestmarkt, de grote feestmarkt. De grote feestmarkt, hè? dus uh, met uh, ik weet niet hoeveel kramen, uh, maar dat komt, uh, komt de aardig vol te staan. Mm. En daar komt uh, Sinterklaas elk jaar uh, ook nog even langs met, uh, met een aantal pieten. Uh, vorig jaar was daar uh, een, uh, een kleurwedstrijd uh, aan verbonden. Uh, dit jaar uh, is er gekeken van ja, wat, uh, wat gaan we dat weer doen, maar, ik denk dat je bij uh, talloze supermarkten en andere ondernemingen al een uh, kleurwedstrijd Dus dit jaar wordt het een uh, Sinterklaas soundmix Show. Waar uh, de kinderen zich voor, uh, voor kunnen opgeven. Uh, dat kan via uh, e-mail, dat kan, uh, e dat kan uh, op het op, aan het podium op de dag zelf. Er worden morgen tijdens de intocht worden de flyers voor uitgedeeld. En uh, er hangen posters uh, in de grote reclameborden door het dorp heen. Dus daar, uh, daar wordt voldoende aandacht aan gezond. Ja, ja, ja. Dus uh, als ik goed begrijp, komt er een, een, een podium in uh, aan dat op het Rata komt te staan? Ja, Klopt. En daar kunnen de kinderen die zich uh, opgeven, zelf uh, niks Ja. En er zijn uh, leuke prijsjes hoe te winnen. Je, hoe doe je dat? Ja. Nou, hoe doe je dat? Je zet een apparaat met muziek neer. <laughs> en uh, daar, daar drooi je ook alles van. Um, dan kijk da ik da ook eens is... Ja, ja, ja. ja. ja. Uh, en uh, ja, de kinderen die gaan er zingen. En uh, Zwarte Piet met uh, Sinterklaas uh, in de jury. En dan uh, wordt er een... Wie uh, uh, het mooiste prijsje. heeft gezongen, ja. die krijgt ja. een prijsje. Ja. ja. He voor alle kindjes, hè, voor alle kinderen. Of een bepaalde leeftijd. Nou, het, nou ja, kijk, ik denk nou, kinderen zo. van 16... dat die zich niet nee, aan gaan nee. Maar uh, de kinderen die dat, dat willen... die kunnen zich aanmelden. Ja. <laughs> en uh, het, het is natuurlijk wel... een, een, een beperkt aantal. Ja, ja, ja, ja. Je kunt niet uh, 100 kinderen laten zingen. Nee, nee, nee, nee dus, daar heb je daar ook is geen, is tijd geen tijd voor. En, voor. Hij heeft nee. Sinterklaas er wel tijd voor, denk je. Want uh, ja. <laughs> ik neem aan dat hij ook een rondje... over de markt gaat lopen. Hij ja, zal zich toch vrij moeten maken. Ik denk dat dat iets is is voor de organisatie die uh, een uh, heel strak tijdschema daar moet aanhouden um, en Sinterklaas kennende die, uh, die maakt overal altijd even even tijd voor vrij, dus uh, ja. dat, dat, dat verbaast me elk jaar weer ja. hoe die toch ja. overal weer kan verschijnen en overal nog even de tijd neemt. Ja, nee. Maar hij gaat inderdaad uh, daarna over de hele markt. Hè, daar, uh, Gaat hij overal nog even zijn gezicht laten zien? Ja, hartstikke leuk. Je wel, uh, wel ja, altijd wel leuk. Uh, ik heb hier even de flyer liggen. Want jij riep uh, inschrijven op uh, e-mail. Ja. Uh, en je, daarna riep je ook gelijk dat het er is verbonden een uh, maximum. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Dus het moet duidelijk zijn dat... Er moet liefst snel ingeschreven worden. Ja, dat is wel, uh, dat is wel verstandig. En... en dat gaat uh, op info.onair-events.nl? Dat klopt. Oké, okay, nou dan ja. is dat in ieder geval al gezegd. <laughs> Want vol is vol natuurlijk, en hoeveel... Uh, ja, hoeveel, hoe lang, hoe lang duurt het, duurt het en... ongeveer Roy in zo'n uh, zo soundmix? Ik uh, denk dat... Een dat, of drie? Uh, uh, ja, het is een Sinterklaasliedje, dus uh, dat, dat zou inderdaad een minuutje of drie zijn. En dan komt de jurering er nog bij. Dus ik denk dat je op 3,5 uh, ah, minuut je, zit. Ja, dan zit je op, ja, op ja. min, min 20, zeg maar 20 in een uur. Als je een uur zou doen. Ja, ja ik denk dat dat. Het maximale aantal ja. zal zijn. Het moet ook weer niet te lang. Uh, Want hij moet ja. natuurlijk nog wel de markt over. Jazeker, ja. dus dat is hij ja. zo al een uur, anderhalf ja, uur kwijt. Ja, voordat uh, hij weer. Aan, aan, aan Kijk, hij kan natuurlijk wel een beetje doorlopen. Maar, hij wordt uh, aangeklampt, hè? Misschien neemt hij zijn paard al ja. mee en dan wordt het nog dringend op de markt. <laughs> ja, dat zou wel leuk zijn. Ja. Maar goed, uh, aanstaande zondag tijdens de uh, feestmarkt. Nee, oh. nee, nee, ho. ho. Nee. Aanstaande zondag, dat is... Aanstaande zondag komt Sinterklaas. Ja? Ja. Volgende week is de grote feestmarkt, de 23ste. Is er een uh, sound mix show en die begint om uh, twee uur. Ja. Als je mee wilt doen, mail dan of geef je op aan het podium. Maar ik zou mailen, want als het ja, inderdaad heel erg gepekt is. Heel is ja. Ja. Mail naar info.onair-events.nl vergeet het streepje niet. <laughs> vergeet streepje niet. Onair-events. -e Roy. Ja. Um, hoe gaat het verder met het, uh, uh, het huis van Sinterklaas? Nou, wat, wat leuk is, door, voor, door diverse sponsors is het huis ingericht. Uh, de, dat is nu helemaal klaar. Dus uh, Sinterklaas kan zo uh, in Heel zijn huiskamer ja. uh, toetreden. Uh, wat, wat wel uh, nog uh, belangrijk is. Het, uh, om extra dingen te kunnen doen, zijn we nog op zoek naar sponsors. Want het, het, het, uh, Zoals? Zoals? Zo, zo, al, financiële sponsors, maar ook in sponsors bijvoorbeeld in cadeautjes. In, oh, okay. in, in, in pepernoten. Afgelopen dagen zijn er zoveel mensen langs geweest die enthousiast zijn. Die hebben dat gezien. En uh, die klopt even aan. En dan kwam ze een tasje bijvoorbeeld brengen van de sint snoep die over was, of cadeautjes. Oh, okay. nou, dat soort ludieke acties, dat stimuleer ik alleen maar. Want daardoor kunnen we wel heel veel andere kinderen ook nog blij, blij maken. maken. Ja. Dus uh, ja. Ja. ja, dat is een goede oproep. Dus uh, Vanaf 4 uur zijn ja. we open. Iedereen heel standvastig is welkom. De limonade staat klaar. En, uh, en we hebben ook nog een chipje. Dus het komt helemaal goed. En uh, vanaf 4 uur uh, ja, ja. is het huis van Sinterklaas open. Ja, en hoe vermeld je dat verder nog voor de volgende week? Zeg uh, maar eigenlijk? In ieder geval via dat... de website www.sinterklaashuis-zandvoort.nl En uh, wilt u bijvoorbeeld sponsoren? Dat kan, uh, dat kan via Roy van buringen apelstaartje Daar kan aangemeld worden. En Buringen schrijft met dubbel u. Ja. En, uh, en anders via de website kom je er ook terecht. Ja. En het komt ook nog in de Zandvoortse krant? Nog eventueel, uh, ik hoop week. het. We, we we blijven ja. in ieder geval contact ja. houden met alle media en ja, alle, nieuwe berichten, dat, uh, dat uh, alle nieuwe berichten weten. sturen we door okay. naar alle media. Komt okay. helemaal goed. Nou. nou heren, wij wensen jullie heel veel succes met de voorbereiding ja. en de uitvoering van allerlei plannen. En uh, als ik gewoon naar buiten kijk, hoop ik dat het dan ietsje beter morgen en ook volgende week ja. ietsje beter weer is. Ja, dat het is. droog is. En, en dat het droog is. Wel. is wel. Ja, dat is belangrijk. En ik heb ja. trouwens een heel leuk Sinterklaas liedje meegenomen. Ja, ik heb het, uh, het staat daarop en dan gaan we naar luisteren. Ja. Heren bedankt en uh, we horen elkaar zeker hoe het verloop is. Absoluut. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Oké. Okay. Ja, het hele jaar, dus zijn daar ieder kind, dat doet de goede zin. Hey, chillenpiet, wat doe jij hier nou? Nou, ik kom meezingen natuurlijk. Nou oké, okay. zullen we het dan maar samen zingen? Ja, leuk. Ik doe het één keer voor. Oké. Okay. Komt ie, let op. Ja, het hele jaar, nu dus zijn daar kanotjes. Voor ieder kind, dat doet de goede zin. Komt hij straks, weer aan aan? goed in overvloed, dus laat je lekker gaan. Maar ze bij chocolade? In de plaats laat naar de Zo toegejuicht door vele kinderen. Zwarte pieten, die vrolijk zingen. Ja, het feest kan echt beginnen. Kinderen en bieten stralen. Pepernoten en presentjes halen. Ja, het hele jaar. Er zijn na cadeautjes voor ieder kind. Dat doet de goede zien. Straks weer haal, snoe op voet en het een dus plaatje lekker haal. Dat was hem dan, de Chile Piet. En uh, we gaan een hele andere stroming op. Ik want, zeg net, dus heel verschil hebben we in onderwerpen. Ja, nou dat, dat klopt ook wel, want we gaan uh, van Sinterklaas naar Johan. En die link die uh, leggen we dan maar met Classic Concert Johan, welkom. Goedemorgen. Nou, goedemorgen, goedemorgen ja. Nou ja, het blijft muziek, hè? Het blijft muziek. Altijd. Het is, uh, waar, waar ik over praat, heel wat anders dan wat we net gehoord hebben. ja. Wat heel vrolijk was trouwens. Ja. Ja. En wat misschien, dat we straks een stukje horen. Ja, tussendoor dat is ja. een stukje luisteren. Het is niet zulke vrolijke muziek, maar wel nee, heel, heel maar wel mooi. Ja. Dan hebben we hebben het al eens ja. eerder over uh, muziek gehad. Want je komt hier natuurlijk regelmatig. En daar staat ook vrolijke muziek tussen. Ja, tuurlijk. Klassieke muziek is niet per definitie zwaar. Ja, nee, dat denkt men nee, vaak. Dat dat zwaar is, of maar dat, dat is helemaal niet zo. In mijn he? jeugd, uh, als, als er Bach gezegd werd op de radio, oh, ja. dan hoefde uh, ik, dan zette ik hem af, dan zocht ja. ik wat anders. Maar uh, Bach is eigenlijk vrolijke muziek vaak. Ja. Van die barokmuziek, ja. ja. dat is van uh, ja. hubbel de hubbel, ja. net als Mozart ja. licht is ja. om naar te luisteren. Ja. Maar goed, we hebben nou morgen een, uh, na de pauze een uh, symfonie van Brahms, die prachtig is. Maar, niet, nee, die kan je niet vrolijk noemen. Nee, nee, nee, nee. Maar, maar het is een schitterend stuk. Ja. Ja. In een grote bezetting. Ja. Ze komen ook morgen met 60 kom man. Met Ze komen met z'n alles zo. Het stuk wat je meegenomen hebt, ja. daar wil ik ja. even een stukje naar luisteren. Uh, oh ja. Vertel eens. Is, is Dat het is het begin van het tweede deel. Ja. Van morgen het tweede deel. Dus morgen van de eerste symfonie van Brahms die ja. na de pauze gespeeld wordt. Oké, okay, nou, dan gaan we naar een stukje naar luisteren. Het was heel mooi. Uh, ja, rustig, het, he? het, was, het was rustig, <laughs> maar niet zwaar. Nee, dat, nee. Val mee. Nee, dat nee. valt mee. Nee, er zitten andere stukken nog in, in deze symfonie. Waarvan je zegt, nou, maar ik hou er wel van. Een beetje volume, een beetje hoge. Ja. Dat uh, het moet ook de aandacht gaande houden. Ja. De... Um, je zegt net, het is moeilijk voor dit orkest om dat te spelen, omdat het amateurs zijn. Ik vertel het eigenlijk andersom. Maar... Nou ja, het is natuurlijk een amateurorkest... met een professionele dirigent... die heel <lacht> ja. veel ervaring heeft. En uh, uit, in, uit Ierland komt... oorspronkelijk, maar al heel lang in Nederland is. En uh, die heeft het echt... Uh, goed... Een, het niveau weten op te krikken. <lacht> en... Uh, ja, dan krijg je ook van, de, van de, degenen die in het orkest zitten een zeker enthousiasme. Ja, dat slaat Hè? over natuurlijk. En trekken weer ja. andere mensen ja. aan. Ja. Ze zijn zo goed als amateurorkest, ja. wat ze toch blijven, uh, dat ze ook vaak uh, spelers inhuren, tussen aanhoudstekens, van professionele orkesten. Vroeger van het Noord-Hollandse Orkest of ja. van Hollandse Symfonia. Ja. En, die, en als ze dan vrij zijn, zo'n weekend als nu, dan komen ze mee en dan... Er staat zo'n man ja. die in het orkest van. Uh, is dat uit een soort liefhebberij dat ze dan meekomen? Ja, dat is Goh, ik, is ik wil daar meespelen. Ja. ja, Dat moet ja. ook wel. Nee, maar ja. maar uh, er zit een, een hoboïst al jaren in, uh, in Holland Symfonia. nu het balletorkest. Je kan hem ook zien in dat programma Maestro, ja, ja, ja. wat nu op donderdagavond ja. ja, uitgezonden wordt. Ja. Ja. Daar zit hij ook als hoboïst. Oh. En dat is een uh, hele goede gozer, maar die heeft hier met dit orkest meegespeeld op de bas. Ja. Maar hij is hoboïst van, van beroep. En dan vindt hij het leuk om gewoon met maar, dat stel te passen. Ja. Jongens, we gaan lekker muziek ja. maken. Ja. Ja. Zoals ook je zegt, juist. met ja. jam sessions, met jazz ja. van hebt. Ja. Dat ze gewoon bij elkaar komen. en Jongens, we gaan lekker spelers aan. Nou, dat gebeurt hier ook. Dat zijn mensen die zijn helemaal begeesterd door de muziek. Ja, en dat hoor je ook. Hè. <coughs> en dat zijn de beste natuurlijk ja, over het algemeen. Ja, toch? Ja. ja. Maar uh, het niveau van dit orkest uh, is zo hoog dat inderdaad professionals zeggen, nou, daar wil ik best vallen. Maar voor de, rust, voor de pauze, voor de rust, moet ik hmm, zeggen. Voor de rust. Ja, er wordt gevoeld. er wordt gevoel van morgen, hè. Ik heb er iets over gehoord, Daar ja. nou, staat ook wat in de krant, maar. Ja, zoiets, ja. Maar, nee, nou, voor de pauze, een heel bijzonder stuk. En ik moet zeggen, ik heb er ook niks van meegebracht, want ik ken het niet. Dat is een, een dus, stuk van Robert Schumann. Dat is toch voor jou en, al nieuw dat jij dat niet kent? Nee, niet maar, maar kent nee, echt niet. Nou, nee, echt nou je, je wil alles weten wat er gespeeld wordt. Ja. ja, maar ik ben ook heel nieuwsgierig. Ja. Ja. En uh, ik kreeg een mailtje van uh, Fransje Smit, uh, die de voorzitter is van uh, dit orkest. En die kwam even rapporteren over Friesland. Daar hebben ze dit, dit, dit concert al uitgevoerd. Ja. Omdat alle vier de solisten, dat zijn namelijk vier hoornisten, hebben allemaal bindingen met Friesland. Aha. Kun jij hun naam ook wel zien. En ze zeggen, jullie mogen het dak van de kerk wel verankeren. Want het dak gaat eraf. Oh. Want er was zoveel enthousiasme over dat stuk. Nou, dat maakt me extra nieuwsgierig ja. om eens te horen wat dat nou is. Ja. Het zijn dus vier solisten die alle vier horen spelen. Oh, maar het zijn zomer. alle vier verschillende horens, verschillende klank. En die spelen samen een concertstuk, zoals het heet, van, uh, van Schumann. Van Schumann. Doen, doen zij dat uh, gezamenlijk? Of is het eerst Hoorn 1 en dan Hoorn 2? Ja. Of, of dan weer samen? Nee, zo zijn Het is een, ze een heel samenspel. Dus genummerd ook. Pietje speelt nummer Hoorn 1 ja, ja. en Jantje Hoorn 2 ja, ja. enzovoort. Ze spelen met z'n vieren als ensemble. Maar ze spelen ook solo, ieder. Ja. Ja. Dan is één aan de beurt, dan vier, dan twee. En... Uh, dat schijnt dus een enorm effect te hebben. Nou, ik ben, sch ben ja. schier. Het schijnt Zomer. prachtig te klinken ook. Ja. Het is maar goed ja, dat leuk. de dominee al weg is, want ja. hij wil natuurlijk niet het dak van zijn nee. kerk Nee, nou is ons publiek wat bezadigd over het algemeen. Ja, nou, je weet het nooit. Ja, je weet, je het, weet het nooit. Dan Uitbarsting. <laughs> <Ja>. <laughs> er is ook nog Sinterklaas op tocht. <laughs> ja, dat is waar. De heerspanning in het dorp. Ja, de heerspanning in het dorp. Nou, ja. Nou, nou, de deze vier heren die zijn de solisten. Maar je zei net ook, het is een gigantisch orkest. Hè? Ja, ze groot. hebben zelf ruim 50 uh, leden, het orkest. En, en dat als amateurorkest? Dat is amateur, ja. ja. En, en ja, 75 jaar al. Hè. Zo. Want ze zijn vanwege hun jubileum de, deze zomer ook naar uh, bijvoorbeeld naar Salzburg en naar Wenen geweest. Hebben daar in slot uh, Schönbrunn, Schönbrunn ja. dat is natuurlijk een Walhalla voor ja. de muziek, ja. hebben ze ook gespeeld. Nou, dat vind ik wat hoor. Nou, dat vind ik wat, echt. En um, nu, dus, nou, dan nemen ze Braam's op het programma en dan hebben ze meer mensen nodig. Nou, die krijgen ze er dan zonder meer weer bij. Ja. Dus er zit de man, hoor. Het wordt, uh, ja, ja, ja, het wordt uh, zorgvuldig opstellen. Ja. Ja, dat is alles kerk is niet realistiek. Nee, nee, nee kerk, maar dat uh, komt goed. Ja. Ik hoop dat we voor het publiek ook veel plaats nodig hebben. Ja, ja dat zou wel mooi zijn. Ja, Zoals, hoe is het? het uh, hoe is het met de publieke belangstelling? Ja. Nou, ik moet zeggen, toevallig de vorige maand. Ja, hebben dat we dat vol. Top. Topgespeeld. Tijdens thuiswedstrijd. en ja, en met muziek al in. Ja, maar was waarom het niet? Ook? Het is toch een teken dat uh, ook dat is vrij klassieke muziek allemaal. Dat die interesse er toch is. Ja, ja. tuurlijk. En ja. dan zag je ook ja. eens wat. Wat jongere publiek. Die natuurlijk wel komen omdat hun vader in het koor speelt. Dat ja. begrijp ik ook wel. Ja. Maar wij hopen ook dat er vanuit de jeugd wat meer belangstelling voor ons soort muziek komt. Voor de klassieke muziek. Ja. Ja. Ja. En ja, dat kun je bijna niet sturen. Dat, dat is moeilijk dat, hoor. Ja, precies. Dat is dat, uh... Ja, en dan komt straks die grote productie komt er dan ook alweer aan. Hè? Ja. de 30 Ja, die zit al... er vrij dicht achter. Dat is twee door weken, omstandigheden. Vorig jaar hadden we zelfs helemaal geen grote productie. Omdat we niks geschikts konden nee, vinden. Nee. En we stellen wel eisen. Tuurlijk. En uh, nu Dankjewel. is het zo dat uh, we weer een uh, goed begeleidingsorkest hebben. Met goede solisten. En Harry Brasser is de dirigent. Daar is ook vertrouwd. En een heel mooi Mozart programma. Dat zou best novem... vol worden ja, 30 denk ik. November, dat ja. is dan wel vanwege de verwachte belangstelling in de Agatha kerk. In de katholieke kerk. In plaats van in de protestantse kerk. En uh, dat is een programma met uh, kleine nachtmuziek van Mozart. Ja, nou, dat uh, Mozart kan iedereen uh, ja, wel ja, fluiten, ja. ongeveer. Mm -hmm. <coughs> en een, um, een van de mooiste pianoconcette nummer 20. En dat sluit af na de pauze met de, de, de kreuningsmessen. kreuningsmessen. Ja. Met het COV Haarlem. Ja. En dat heeft natuurlijk ook een naam ja, op te houden. Dat die weten. is ook zeer bekend. En heel goed. Ja. Dus dat is 30 november. Alleen, daar geldt een andere toegangsprijs voor. Dat is uh, 20 euro. En... Uh, ja, dat kan niet anders, want dat is een grote productie. Heet het niet voor niks, kost wel geld. Ja. Die, en morgen? Oh ja, morgen laat we eens even. Ik wil straks even over die. Ja. Uh... Morgen is het toch maar weer 5 euro. We ja. kunnen dat ja, nog steeds het is, handhaven. Ja. En uh, het begint om drie uur. Ja. Protestantse kerk, voor de kerk. open, half drie. Half, drie. half drie. En op 30 november gaan we naar de kerk. En daar is de interprijs uh, 20, 20 euro. euro. Nou, uh, daar kunnen al kaarten voor besteld worden. Daar dat wil ik even heen. Ja. Waar kan je die kaarten bestellen? Uh, die kun je bestellen via de website www.classicconcerts met twee c's achter elkaar.nl. Uh, ja. Of bij de kaaswinkel van uh, een Een zeer je bekende kaaswinkel kaas. in, uh, en, in de grote groep. In de overbuurman. Uh, en de bruna. en bruna. de bruna, Die gaan we straks nog even spreken. Die De die kaasman. Die kaasman. <laughs> <Ja>. <laughs> Hoe is met volgend jaar? Ja, goed, dat programma dat, uh, heeft al een behoorlijk vorm aangenomen. Ja. Dus uh, uh, er zitten een paar vaste items in. Ja. Hè? Januari, heemstijds Sinfonie ja. ja. Wat je echt wel qua kwaliteit kunt vergelijken met wat we morgen hebben. Uh, Sinfonie Haarlem komt ook weer dan in november. Dat is ja. ook een beetje traditie. Ja. In september zullen we weer de laureaten hebben van het fonds. Ja. Uh, Daar weten we dus nog niet nee. wie, wie dat komen. zijn. Dat nee, weten dat we ook pas niet. een maand van tevoren. Ja. Maar dat zijn wel de betere, hè? de ja, Laureaten zeker, dus. Hè? Ja. En eh, daarnaast hebben we, eens even kijken hoor, ik heb het ook nog niet allemaal uit mijn hoofd. We krijgen we wel nou, ik had het dus. nog niet gezien. Ik denk, ik gooi hem zomaar even erin. Maar ja, je hebt hem al bij je. Ja, ja, ja. Ik heb... Uh, ik, ik wist al dat ik hier het hoef. <lacht> <lacht> nou, was nee. ik gisteren in het, in het museum. En daar uh, werd een uh, tentoonstelling geopend. En daar kwam Malle Baba binnen. Oh, ja. Komt, ja. komt die ook nog? Nee, volgend jaar niet. Jammer, die is voor het eens Ja, maar altijd uh, leuk, leuk het hoor. Ja. Een echte sfeer maken. Ja, ja, ja. He? En het is niet echt klassieke muziek natuurlijk. Nee. Maar het is wel heel erg leuk. Is wel leuk ja. en, en het brengt een hoop mensen mee. En ja. de stemming is ja. leuk. ja meezingen en zo. Ja, ja, ja, een ja, Unieke theatervrouw is het dus ja, eigenlijk. Het is ook meer een voorstelling. Zeker, ja, ja, nee. ja, Het is een voorstelling, nee. ja. Wat nee, zijn de, de hoogtepunten van volgend jaar? Nou, we hebben bijvoorbeeld uh, in, uh, in maart komt Trumpets of the Lords. Dat, uh, oh, ja, dat is heel bekend, bijzonder. Ja. Die ja. hebben ook cd-opnamen gemaakt al hier in de kerk. Aha. En dat wordt geleid door een Rob van Dijk. Dat is de broer van de bekende Louis van Dijk. Dijk. En een paar mensen, onder andere Pieter Joustra en mm. de Koster, Koster van de Kerk, hadden dat gehoord. Die waren daarbij aanwezig bij die opname. Ja, prachtig, prachtig, prachtig. En we hebben inmiddels contacten. En het is inderdaad ja, ja, ja, ja. de moeite waard. Die komen Leuk. in maart. Speciaal. Ja. ja, speciaal. Ook in mei hebben we een saxofoonorkest. Dat zijn dus uh, 21 saxofonisten. Zo. Met allerlei uitvoeringen van de saxofoon. Hè? Ja. Van sopraan tot, tot zo'n grote toeter die je op de grond zet. Uh, zeg mm -hmm. maar. Dus dat, is dat ook, wordt ook. En die spelen heel, ook heel groot. 21 ja. saxofonisten. Die spelen in gedeeltes. Dan spelen we er zes. En dat ja, okay. Maar het is in mm -hmm. totaliteit. Dus we ja. zullen ja. Al best wel gezamenlijk ja. nog iets doen. Ja. En, uh, maar dat uh, zal ook zeer spectaculair worden, denk ik. Dat is dan in de maand mei. Ja. Ja. En, uh, zijn jullie dan ook weer in de zomermaanden weer uh, dicht? Ja, zeg maar. Jullie, of In augustus, uh, ja, dat zal we... wel zo blijven. Ja, hoor. Dan, want de praktijk van de afgelopen ja. uh, 10, 14 jaar heeft geleerd dan, dat, dan dat is, we krijgen de toeristen, de kerk niet in nee, nee. En zeker als het mooi weer is, want dan, dan kom, ben je niet dan. voor een concert in Zandvoort. dan ga je lekker op stranden. Ja, ja. dat is ook zo. Dus dat blijft zo. Maar ja. in uh, juni, en daar zijn we heel blij mee, hebben we het Kennemer Jeugdorkest. En als je nou praat over, over niveau... Die hebben ook een zeer hoog niveau. Leuk. En hebben zelfs het afgelopen jaar... Een concert gespeeld met de oude pianist Daniel Warenberg. Die tijdens zijn leven... En hij leeft nog steeds trouwens... Een van de beste ja, Nederlandse ja, ja, pianisten was, solo, ja, ja. in het Concertgebouw spelen. En die had ze gehoord, dat jeugdorkest, en die zei, goh, wat een kwaliteit. Ik wil graag met jullie wel een keer een pianoconcert spelen. En dat hebben ze Bezongen. ook in de Philharmonie mm. gedaan. Volle zaal, groot succes. Leuk. Nou, het was niet makkelijk om ze nee, te krijgen. Ja, maar het is ja, gelukt. Want, ze zitten allemaal met school natuurlijk ja, nog en ja, zo. Ja, ja. Maar ja. het is gelukt. Dus die komen dan in, uh, in juni. Dus daar kijken we ook alweer naar. Leuk weer, programma alweer. Uh... En ja. als klap op de vuur krijgt, ja. hebben we geen <laughs> uh, kerkpleinconcert in december. Dat is voor het eerst. Zit normaal altijd... Ja. We ja. hebben ja, ja, ja. nu uh, de Haarlem Voices bijvoorbeeld. Hè, een mm -hmm. aanstaande kerst. Mm -hmm. Maar uh, de vervanging is ook de moeite waard. Dat is de Maastrichterstaar. Oh, die komen ah, dus volgend jaar... Een totaal eventuele. onbekende die ken, die ja, orkest eigenlijk. Ja, dat orkest laten ze ook thuis. Ze nemen alleen maar een punist mee. <laughs> alleen maar, even. Nou ja, maar dat is natuurlijk Wat weer een, een bijzonder... Ja, uh, dat is Dat dus ja. is, is geweldig. En die, uh, Precies. Is en het is natuurlijk niet, niet voor de eerste keer. Daar nee. kijkt ja, kijk ze antwoord voor het denken Milano uit. uit. Nou, ja. de Mooi dat je dat nu al even weer erin gooit. Ja, maar kijk, omdat we dat met de kerst wel wilden hebben. Ja. Want ja. de kerst met Mastertus is natuurlijk heel bijzonder. Dat het gelukt is, zijn we zeer verbaasd over... Maar goed, uh, die komen dus al tevens als grote productie. Dus die wordt okay. verschoven naar december. Okay. Dan vervalt het kerkpleinconcert. En, en dan, dan gaan we ook naar de Agatenkerk ja. voor de Maastricht te staan in december. Mooi, dan hebben we het uh, programma van volgend jaar al lichtelijk gehoord. En we komen ja. er zeker nog op terug. Uh, Johan, ja. morgen veel plezier in de, Dankjewel. In de kerk. Ja. Dankjewel. je Iedereen die wil komen, die, die kan komen. Maar voor volgende week, bestel je kaarten voor de Agatha Kerk. Voor de Agatha Kerk, voor 30, voor 30 november. 30 november. Ja. Ja. Johan, dankjewel. Goed, Dank. Bedankt voor de uitnodiging. Ja.